8 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Bij een treinongeluk in Rusland zijn 76 passagiers gewond geraakt. Dat gebeurde toen de locomotief en 19 treinstellen ontspoorden. Zo'n 15 mensen zijn er slecht aan toe. De trein reed met zo'n 600 inzittenden van Novosibirsk in Siberië... naar Sochi aan de Zwarte Zee. Vermoedelijk waren de rails door de hitte verbogen... waardoor de trein ontspoorde. Het is in het gebied meer dan 30 graden. De Russische autoriteiten sluiten een terreuraanslag uit... Het dodental van het treinongeluk in Canada is opgelopen tot vijf. Gisternacht ontspoorde een goederentrein vol met ruwe olie... in een stadje in de provincie Quebec. Vijf wagons explodeerden en er ontstond een vuurzee. Zeker veertig gebouwen zijn verwoest of zwaar beschadigd. Het dodental kan nog verder oplopen, want er worden ongeveer veertig mensen vermist. De trein was uit zichzelf gaan rijden nadat de machinist was uitgestapt. Vijf Indonesiërs zitten al enkele dagen vast in een boom op Sumatra. Ze zijn omsingeld door tijgers... De mannen waren op zoek naar een zeldzame houtsoort... die groeit in een nationaal park in de provincie Aceh. Om aan eten te komen hadden ze strikken gezet voor antilopen en herten. Maar ze doodden per ongeluk ook een tijgerjong. Daarop werden ze door, de groep, door een groep Sumatraanse tijgers aangevallen. Een van de mannen werd gedood, de rest klom in een boom. Reddingswerkers zijn inmiddels onderweg... maar het kan dagen duren voordat ze de afgelegen plek op Sumatra bereiken.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 Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Minima komen de nacht rond 12 graden. Morgen en dinsdag ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Met maxima rond 25 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. vielen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden. 6 kilometer door wegwerkzaamheden. Verkeer van Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden. Via Rotterdam, Dordrecht en Gorkum. En dat was de verkeersinformatie.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 Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth met een heel uur wetenschapsnieuws. Je hebt een volkslied en een vlag en een hoofdstad. Maar dan, hoe sticht je een land, een nieuwe staat? Een van onze gasten wilde dat weten en vertrok naar een land dat nog maar net bestaat, Zuid-Soedan. Onderzoek dat soms moeilijk en soms ook gevaarlijk was. Hoeveel we ook van de zon kunnen genieten... mensen zijn net als de meeste zoogdieren... eigenlijk helemaal niet zo goed bestand tegen zonlicht. Er is een nieuwe theorie die beweert dat het allemaal zou komen... omdat alle zoogdieren ooit nachtdieren waren. Dat bespreken we zo meteen. En ook de vraag waarom je een accent in een vreemde taal... zo moeilijk kwijtraakt. En onderzoek op wandelaars tijdens de Vierdaagse... in de hoop uit te vinden... waarom sommige mensen zo gezond oud worden... en anderen niet.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 Het woord genezen werd nadrukkelijk vermeden, maar toch was het een wonderlijke gebeurtenis. Twee patiënten uit Boston die HIV hadden, bleken vrij van het virus na een beenmergtransplantatie. En die transplantatie was bedoeld om ze te behandelen tegen kanker. En dat is nog maar een van de vele wonderlijke ontdekkingen rond het afweersysteem bij patiënten met AIDS en kanker. John Haan is hier uh, aangeschoven, hoogleraar immunologie en onderzoeker bij het Nederlands Kankerinstituut in het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Hartelijk welkom. Twee mannen in Boston, ze hebben, ze hebben geen HIV meer na die beenmergtransplantatie... maar toch gebruikte niemand het woord genezen. Dat werd zelfs nadrukkelijk vermeden. Waarom? Ja, Ik denk dat dat komt omdat uh, je nog op dit moment niet kunt zeggen... of die patiënten echt helemaal vrij zijn van het HIV-virus. Het HIV-virus is uitstekend in staat om zich te verstoppen. Onder andere in afweercellen. Uh, en als je het niet kunt aantonen, wil niet per definitie zeggen... dat het niet aanwezig is. Dus het kan nog opduiken en dan zijn ze helemaal niet genezen? Nee. De, dus de BMR transplantatie is eigenlijk de oudste vorm van immuuntherapie. Waarbij de, de lymphocyten in het transplantaat in staat zijn om de kanker in deze patiënten dus ook op te ruimen. Maar in feite geef je die patiënten een nieuw afweersysteem. En dat afweersysteem kan dus ook wat doen tegen het HIV-virus. En waarschijnlijk is dat de reden waarom het virus op dit moment niet meer aantoonbaar is. Maar of het echt weg is, dat zal moeten blijken. Het is één keer eerder gebeurd dat iemand uh, vrij was van het uh, HIV-virus. Dat was een man in Berlijn. Dat was ook na BMR transplantatie Toen gebruikte de woord de artsen wel het woord genezen, maar dat is dus ook een beetje een kwestie van smaak. Ja, ik denk dat je kunt zeggen dat op het moment dat het niet aanwezig is... dat het inderdaad aan niet is, maar of je dan echt kunt spreken van genezen... dat weet je natuurlijk pas soms vele jaren later. Als het gewerkt heeft, dan zou dat dus komen... omdat je iemand met die bemerktransplantatie een nieuw afweersysteem geeft... en dat dat nieuwe afweersysteem wel ineens in staat is om dat virus op te ruimen. Ja, dat zou je dan eigenlijk moeten veronderstellen... dat dat gebeurd is bij deze, bij deze patiënten. Uh, we weten dat als gezonde mensen geïnfecteerd worden met het HIV-virus... Uh, dat dan het, het afweersysteem zelf wordt aangetast. Uh, het zou dus kunnen zijn dat dat uiteindelijk ook gebeurt... bij deze patiënten die een nieuw uh, afweersysteem gekregen hebben. Maar het zal dus moeten blijken. Zelfs al is dat zo, dan, dan hebben we er eigenlijk in praktijk niet zo heel veel aan. Want het is een hele, hele zware behandeling, een transplantatie. Ja, en tegen aids zijn er vrij redelijke medicijnen. Dus het middel weegt niet op tegen, uh, tegen de kwaal. Nee, ik denk dat in deze situatie het onmogelijk zal zijn om uh, miljoenen mensen te gaan transplanteren. Dat is één, te kostbaar. En je kunt ook nooit de donoren vinden die hiervoor noodzakelijk zijn. Deze twee mannen hadden uh, dubbele pech. Maar uh, een ongeluk komt ook nooit alleen. Want ze hadden én AIDS, HIV. En ze hadden um, een, een agressieve vorm van kanker. Maar dat heeft waarschijnlijk met elkaar te maken. Mogen we ja, concluderen? waarschijnlijk wel heeft het met elkaar te maken. Er zijn vormen van kanker die door virus worden veroorzaakt. En omdat het afweersysteem bij die uh, AIDS-patiënten zo ontzettend slecht is kan daardoor ook een, een vorm van uh, leukemie, lymfeklierkanker ontstaan... wat deze mannen, mannen hadden, uh, dat door een feit door een ander virus wordt veroorzaakt. Laten we het hebben over uh, de rol van het afweersysteem bij kanker. Want daar zijn ook een aantal uh, ontdekkingen geweest uh, de laatste jaren. Als, als je, als je, ik heb wel eens laten vertellen dat je elke dag een keer kanker krijgt. Of misschien wel meerdere keren per dag dat je kanker krijgt... maar dat je lichaam dat gewoon weer uitplast. Dat je afweersysteem dat... Uh, oppakt als het ware en, en dat jij het gewoon uitplast. Is dat waar? Nou, eerlijk gezegd weten we dat niet zeker. Er zijn zeker wel gedachten over dat er een soort eh, surveillance systeem in ons lichaam rondwaart. Het, het, het afweersysteem dat continu zeg maar, eh, eh, nakijkt of er ergens een ontregelde cel is. En als die er is, idee dat die er vervolgens wordt opgeruimd. Maar het is ontzettend moeilijk om aan te tonen dat dat daadwerkelijk eh, gebeurt. In proefexperimenten is dat wel eh, gebleken, maar of dat voor de mens ook geldt, dat weten we eerlijk gezegd op dit moment nog niet zeker. Het is dus nog een theorie. Ja. Maar soms lukt het dus een boekerende cel wel degelijk... om, om tot een flinke kanker uit uh, te groeien. En dan doet het afweersysteem ineens niets tegen die tumor. Dan, dan wordt op de een of andere manier dat afweersysteem gefopt. Ja, dat die, die kankercel is heel goed in staat om er van alles aan te doen om te voorkomen dat het afweersysteem eh, die kankercel opruimt. Dus die kankercel is ook niet bij gebaat dat het afweersysteem dat, dat doet. En er zijn allerlei manieren voor. Je kan stofjes produceren die de, de afweercellen plat leggen. Het kan uh, eiwitten uh, uh, op zijn oppervlak te brengen die het afweersysteem volledig uh, uh, uh, ja verlammen, zeg maar, of zelfs ervoor zorgen dat het afweersysteem de, de kanker al helemaal niet herkent. Dus eigenlijk lijken tuboren daarin een beetje op een virus, want ze proberen allebei ons afweersysteem te vloppen. Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen, ja. Nou, nou zijn er nieuwe onderzoeken gedaan de, de laatste jaren om te kijken of je met het afweersysteem kanker zou kunnen bestrijden. Hoe, hoe zou je dat dan moeten doen? Als we praten over het afweersysteem, dan, dan is dat natuurlijk een, een, een heel groot begrip. Uh, we hebben in ons lichaam uh, cellen, T-lymphocyten... die een belangrijke rol spelen bij uh, de bestrijding van onder andere infectieziekten... maar eigenlijk ook tegen, uh, tegen kanker. En die t lymfocyten die, uh, kun je zeg maar, nu inzetten in de bestrijding van, van kanker. Wat we vaak zien is dat in kanker heel veel van die T-lymphocyten aanwezig zijn. Dat is niet de min, doen ze daar niets omdat die uh, op de een of andere manier daar verlamd uh, uh, uh, uh, zitten in, in, in die tumoren. En die, door nu zeg maar, een aantal van die remmen weg te halen... of de telomvisite uit de kanker te halen... en vervolgens in het laboratorium weer te activeren... en ze vervolgens weer terug te geven aan de patiënt... kun je ze weer zodanig activeren dat dit leidt tot de uh, afstoting... tot het verwijderen van die, van die kanker. Je geeft als het ware het afweersysteem een boost. Ja. Dat doe je in feite. Ja. En dan en dan gaat dat uh, nieuwe afweersysteem of dat uh, wat uh, opgekomen rakelde afweersysteem, dat gaat de kanker te lijf. Ja, dat, dat, dat lukt ook. We hebben nu een aantal medicijnen die speciaal gericht zijn op het weghalen van, van de rem van het afweersysteem. En we zien nu zeg maar onder andere bij de behandeling van patiënten met een uitgezaaide vorm van huidkanker, melanoom, dat die behandeling erg goed aanslaat. en Dat er uh, patiënten zijn die uh, zelf ziektevrij zijn. Of die genezen zijn, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Dat moet je lang verwachten. Maar het zou dus best kunnen zijn dat er een aantal patiënten bij zijn die wel degelijk vrij zijn van hun ziekte. En zou dat is Eigenlijk heel uitzonderlijk voor deze aandoening. Zouden alle vormen van kanker uiteindelijk potentieel in aanmerking komen voor zo'n behandeling? Nou, dat weten we eerlijk gezegd niet. We weten wel dat bijvoorbeeld een andere vorm van kanker, longkanker, daar ook gevoelig voor is. Nierkanker is er ook gevoelig voor. Dikke darmkanker lijkt er ook gevoelig voor te zijn. En wellicht ook sommige vormen van borstkanker. Dus het onderzoek verspreidt zich wel. Het is begonnen bij vooral melanoom. En je ziet nu dat op meerdere vormen van kanker gevoeligheid vertonen voor dit soort therapieën. Maar het, het is natuurlijk ook gevaarlijk om met het afweersysteem te spelen, want... Uh als, de, als die T-cellen ineens wat agressiever worden... dan kunnen ze misschien ook wel lichaams-eigen dingen te lijf gaan. Ja, dat kan. Als je de remmen weghaalt van het afweersysteem... wat eigenlijk heel goed afgericht is... Hè, want het moet vooral zeg maar, het normale weefsel helemaal intact laten... kan het zijn dat je zeg maar, een, een vorm van auto-immuunziekte krijgt... waarbij het eigen uh, afweersysteem uh, normale huid, uh, uh, weefsels van onszelf gaat aanvallen. Dat zie je ook bij deze vorm van, uh, van, van therapie ontstaan. Hè, dat je soms zeg maar, een reactie krijgt tegen het... Uh, ...darmslijmvlies, en patiënten dus ernstige diarree krijgen... ...of tegen de huid waarbij ze zeg maar huidverschijnselen krijgen. Dat komt inderdaad voor. Vaak is het zo in de wetenschap dat iemand uh, iets begint, een, een experiment... ...en dat dan de eerste keer zo gruwelijk misgaat... ...dat mensen jarenlang er niet eens meer aan durven te denken... Is dat hier ook niet gebeurd? Want ik kan me even herinneren dat er ooit een patiënt binnen een half uur dood was... met wie ze zoiets geprobeerd hadden. Ja, het is een patiënt geweest waarbij ze uh, uh, lymphocyten uh, genetisch voorzien hadden... van een nieuwe eigenschap, namelijk het herkennen van de, van de kanker. Wat bleek zeg maar, dat, dat die eigenschap ook op normale longcellen voorkwam. En toen ze die cellen zeg maar, aan, aan de patiënt gegeven, hebben, gegeven hadden... zag je inderdaad dat de patiënt ernstig longlijden uh, uh, kreeg... en daarna binnen een paar uur na de behandeling uh, overleed. Maar nu gaat het dus met, uh, met die vorm van huidkanker gaat het wel goed ja. inmiddels. Dus door beter te zoeken naar welke uh, eiwit je nou uh, je, je, je cel op moet, moet richten... Kunnen zijn we dus beter in staat om te voorkomen... dat er allerlei hele vervelende bijwerkingen gaan ontstaan. Je geeft dus eigenlijk het afweersysteem een, een heel klein beetje van de kanker. Dus, dus je laat hem als het ware ruiken en dan, dan richt je hem af. Ja, in feite zeg maar, is dat wat we doen. Ja. Dat lijkt een beetje op een vaccin. Nou ja, wellicht zeg maar dat in de toekomst het mogelijk is... als we beter, nog beter begrijpen wat die afweercel nou precies kan herkennen in de kanker... dat je daarvan een vaccin zou kunnen maken... en wellicht daar ook patiënten mee zou kunnen vaccineren... zodat je ze niet die complexe therapie hoeft te geven. Maar moet dan iedereen zijn eigen vaccin hebben? Of, of zou je één vaccin kunnen maken voor een bepaalde vorm van kanker? Dat laatste is natuurlijk verreweg het prettigste. Maar het zou best kunnen zijn dat je vooral toch moet zoeken naar die unieke eigenschappen per patiënt. En dat het dus op neer zal komen dat je uh, per patiënt een eigen vaccin moet gaan ontwikkelen. Omdat, dat dat, omdat, dat tumor, uh, omdat de kanker heel erg lijkt op je eigen cellen uiteindelijk. Ja, ja inderdaad. Ja. Is, dat, is dat een verandering van denken? Want uh, ik kan me herinneren dat... Tien jaar geleden een hoop vooraanstaande deskundigen zoals Piet Borst zeiden... een vaccin tegen kanker, dat is onzin, dat komt er absoluut helemaal nooit. Ik denk dat toch in de afgelopen jaren er zoveel nieuwe kennis uh, over het afweersysteem ontstaan is... en ook nu doorbraken zijn zeg maar, in de behandeling van kanker met uh, immunotherapie... dat ook deze uh, vooraanstaande wetenschappers uh, nu de draai gemaakt hebben... en zien dat immunotherapie wel degelijk een, een hele uh, interessante en belangrijke vorm van antikankerbehandeling gaat, uh, gaat worden. En, en, en eigenlijk al is. Even terug naar die uh, twee mannen uit Boston, die, die, die dan HIV-vrij zijn. D dit was natuurlijk een uitzonderlijke situatie, omdat zij die b transplantatie kregen. Dat is eigenlijk de tragiek: dat je een hele grote, wonderlijke ontdekking hebt over aids, maar dat, dat aids-onderzoekers er in praktijk waarschijnlijk niet zoveel mee kunnen. Inderdaad, ja. Het is eigenlijk een, een, een standaardbehandeling die gegeven wordt... bij uh, patiënten met een vorm van uh, lymfeklierkanker. Hè, die die, die uh, transplantatie die, uh, die gegeven is. Een van de weinige vormen van, van behandeling... waarmee je ook die patiënt uiteindelijk kunt, uh, kunt genezen. Ja, dat is een tragiek dat dat gedaan is uh, bij, bij een e patiënt die, was, die mogelijk toch nog niet van zijn ziekte af is. Maar uh, waardoor hij veel langer kan, uh, kan leven. Hè. Al was dat niet gebeurd, was de patiënt dood gegaan aan, uh, aan de kanker. En nu ja, is er in ieder geval een mogelijkheid... om daardoor langer te leven. En wellicht is er wel een kans op genezing eh, als het HIV-virus inderdaad weg zou zijn. Levert dit toch inzicht op dat misschien een, een vaccin tegen aids of een uh, medicijn tegen aids, een beter medicijn tegen aids dichterbij brengt? Misschien wel. Uh, het, het, het grootste probleem van het HIV-virus is dat het ontzettend snel verandert en zich aanpast. En uh, als daar zeg maar, een antwoord op kan worden gevonden, en wellicht is zo'n antwoord wel, uh, uh, ligt dat wel verscholen in dat nieuwe afweersysteem, ja, dan zijn we wel weer een stapje vooruit. Het afweersysteem uh, kortom uh, de meest interessante vorm van sport in, uh, in de medische wetenschap. John Hanen, hartelijk dank. Internist, oncoloog en hoofd van de afdeling medische oncologie van het NKI AVL ziekenhuis in Amsterdam. En hoogleraar translationele immunotherapie van kanker te leiden. Hartelijk dank. De bidons en de blarenpleisters kunnen weer de kast uit... want 16 juli begint hij weer, de Nijmeegse wandelvierdaagse. En inmiddels is het ook een beetje traditie... dat wetenschappers zich al daar op de wandelaars storten... want het meten, wegen en doorrekenen van de wandelaars... levert veel inzicht op in allerlei thema's... gezondheid, sport en zelfs langlevendheid. Maria Hopman, hartelijk welkom. Goedenavond. Waarom is zo'n wandelvierdaagse voor u zo'n zo interessant uh, onderzoeksobject? Ja, eigenlijk om meerdere redenen. Omdat het wandelen op zich, uh, 10 tot 12 uur wandelen op een dag, is al heel bijzonder. Een hele bijzondere activiteit voor mensen. Dat ook nog eens vier dagen achter elkaar. Dus dat, dat geeft al een heel bijzondere uh, bron van informatie. Maar het is ook de groep die daar wandelt. Er uh, doen 46.000 mensen mee. En dat varieert in de leeftijd van 12 tot uh, in de 90. En dat is een, een, een soort wandelend, uh, wandelende populatie waar heel veel aan te onderzoeken valt. Bovendien is het een hele bijzondere populatie. Want het zijn mensen die overwegend, en dan heb ik het ongeveer over 90% van die groep, is het hele jaar door actief. En dat, dat onderscheidt ze van zeg maar, de rest van Nederland, waar dat percentage op ongeveer 50% ligt. Wat onderzoeken jullie allemaal aan die wandelaars? Wat is het, het standaard procedé? bij een wandelaar? Nou, wij zijn in 2007 begonnen met dit onderzoek. En de aanleiding was toen dat in 2006 de Vierdaagse afgelast is... omdat het heel heet was op de eerste dag. Er, een, er twee mensen zijn overleden... En, en tientallen mensen in het ziekenhuis beland zijn. In 2007 zijn we begonnen om te kijken naar de belangrijkste risico's... die je tijdens het wandelen kunt lopen. En dat is uh, enerzijds, <coughs> enerzijds um, een hoge temperatuur, dus oververhitting, en anderzijds uitdroging. Dus dat zijn eigenlijk de twee aspecten die wij in de eerste jaren zijn gaan onderzoeken. Hoe zit het nou met de, de, de lichaamstemperatuur als je tien uur wandelt en wat gebeurt er met je vochtbalans... als je zoveel uur op een dag wandelt. Dus u krijgt een, een typische wandelaar uh, voor u bij de start. Die, die wordt gewogen, uh, er wordt, wordt alles aan gemeten... de temperatuur wordt opgenomen, het vochtpercentage uh, bekeken... En dan laat je ze wandelen en dan aan het eind kijk je nog een keer. Ja, en we doen ook, we hebben ook, we doen ook steeds veel metingen onderweg. Dus op vijf kilometerpunten staan ook meetposten van ons. De mensen slikken een pil, dat is een temperatuurpil. En die pil die zit gedurende één of twee dagen in het maag-darm-systeem. Die, die, die meet daar de temperatuur en zendt die temperatuur uit. Dus wij kunnen die mensen gedurende de hele dag meten. Um, de vochtbalans doen we bijvoorbeeld met plaszakken. Dus mensen plassen in een plaszak. Wij wegen dat. En zij, zij houden zelf bij hoeveel ze drinken. Uh, en verder nemen we inderdaad ochtends bloed af. We onderzoeken de urine. En als ze aan het einde van de dag weer op de finish komen... dan komen ze weer bij ons lab langs. En dan meten we weer uh, die hele riedel in feite. Ja, ja. Zijn er al mensen geweest die zeiden... Uh, nou, zo'n zo pil met, met, een, met een zender erin, die ga ik niet inslikken. Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk is er niemand geweest die dat gezegd heeft. We hebben denk ik in al deze jaren één of twee mensen gehad die moeite hadden om het, uh, om het te slikken. Het is een, een beetje een grote capsule, zo kun je me het beste voorstellen. En uh, een enkeling heeft moeite om zoiets door te slikken. Maar nogmaals, dat is op, op, op honderden mensen die wij inmiddels gemeten hebben, zijn dat er één of twee geweest. Ja. Zijn de meeste mensen uiteindelijk uh, hetzelfde... of zijn de verschillen tussen mensen onderling heel erg groot... als het gaat over temperatuur, uh, vochthuishouding? Nou, wat we in de temperatuur gezien hebben... is eigenlijk dat uh, in het algemeen, zou je kunnen zeggen... dat dat voor de hele groep geldt... dat er niet heel veel verschillen tussen mensen zitten. Wat we zien is dat de lichaamstemperatuur oploopt. Normaal is die 37 graden, maar als je gaat inspannen... dan, maak je, dan produceer je meer warmte dan je kwijt kunt en dan loopt die op... En bij de Vierdaagse wandelaars is die dan zo tussen de 38 en de 39 graden. Daarmee wandelen ze eigenlijk de hele dag rond, zou je kunnen zeggen. En wij zeggen dan dat is totaal niet zorgelijk. Dat past bij inspanning, maar daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Dus oververhitting lijkt niet echt een heel groot probleem bij Vierdaagse wandelaars. Wat we wel zien is dat de vochtbalans bij 20% van de wandelaars verstoord is. Dus dat 1 op de vijf wandelaars... of bijna 10.000 wandelaars die daar lopen op een dag... dat die te weinig drinken. Dat is het grootste probleem. Maar als dat zo verschillend is... dan, dan zijn de universele adviezen die altijd worden gegeven... Van nou ja, drink vier liter water of, of twee liter. Dat, ik weet de getallen niet meer. Er waren ook wel eens vergissingen dat, dat er te veel water werd aanbevolen. Maar eigenlijk kun je daar niet... In, in, uh, in het algemeen iets over zeggen, nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is een van de eerste bevindingen die we eigenlijk in, in, in, in de eerste jaren toen deden. Is dat er zijn wandelaars die die kunnen de hele dag prima lopen met twee of drie liter, terwijl andere wandelaars op een dag wel zes tot acht liter vocht nodig hebben, water of andere, uh, andere drankjes. Dus het is heel individueel bepaald. Dus je kunt inderdaad ook niet zeggen. Uh, nou, het is uh, straks hè, is het 25 graden, ik noem maar wat. Uh, u moet allemaal drie liter, drie liter water drinken gedurende die tien uur. Voor een aantal mensen is dat absoluut te weinig. Voor een enkeling is dat misschien zelfs nog een beetje veel. Maar, uh, dus je dus, kunt hoogstens een range aangeven. En het advies wat wij de wandelaars het liefste geven... is dat mensen zich van tevoren, dus in de wandeltochten die ze nu lopen... dat ze zich voor de wandeltocht en na de wandeltocht wegen. En als ze dan zien van, nou, ik ben... Drie, vier kilo afgevallen na zo'n wandeltocht, dan heb je dus veel te weinig gedronken. Dus het gewicht geeft al een behoorlijke indicatie of je voldoende gedronken hebt. Het lijkt me zo'n mooi onderzoeksonderwerp, omdat er zoveel uh, mythologie rondheerst. Zoveel dingen die mensen elkaar vertellen: uh, van je moet, moet de avond ervoor heel veel zout eten, of, of je, moet, uh, je, je moet bepaalde drankjes nemen. Merkt u dat ook, dat, dat er heel veel fabeltjes zijn? Fabeltjes? Ja, soms zit er wel een kleine kern van waarheid. En er zit natuurlijk wel iets in dat zout. Hè. Het feit dat dat uh, met het transpireren veel zout verloren gaat... Uh, is het ook wel weer goed om wat zout aan te vullen. Maar dat kan ook weer doorstaan. In het verleden was het wel eens zo dat er zouttabletten gegeven werden. Dat was weer helemaal fout. Dus ja, het, het is wel... Uh, en, en mensen proberen dingen uit. En, en, uh, dus het is wel een, een, een gebied waar veel uh, uh, huistuin- en keukenverhalen uh, de ronde doen. En dat maakt het wel heel mooi om juist in grote groepen te kunnen laten zien... nou, dit werkt wel, voor die groep werkt dit. En, en nou ja, wat wij ook laten zien bijvoorbeeld is dat met name mannen... en dan vooral mannen met overgewicht... dat die het grootste risico lopen op uitdroging. Elk jaar levert nieuwe inzichten op. Want het ging in het begin vooral over de thema's als uh, uh, opwarming en uitdroging. Inmiddels is er ook nieuwe inzichten over diabetes. Dat was een van de resultaten van vorige jaren. En dit jaar gaat het dan over de oudere wandelaars. Want, want er zijn een paar mensen van boven de 80 die nog altijd meelopen? Ja, nou niet een paar. Er zijn enkele honderden uh, die, uh, die de Vierdaagse lopen, 80 plus. En die lopen overwegend de 30 kilometer. Maar En de enkeling loopt zelfs de 40 of de 50 kilometer nog. En wij hebben van die nou, drie, 400 die er wandelen... hebben wij er komend jaar 50 die wij uh, zowel tijdens die Vierdaagse... maar ook voor de Vierdaagse uitgebreid gaan meten. En enerzijds met de vraagstelling... Hoe, hoe krijg je het voor elkaar om 80-plus te worden... en dan toch nog de Vierdaagse te lopen. Dus eigenlijk een beetje wat is het geheim van succesvol verouderen. Aan de andere kant meten ze ook tijdens de Vierdaagse... omdat we weten dat ouderen mensen minder dorstprikkels hebben... minder goed drinken vaak. Dus we willen ook zien hoe doen deze oudere mensen tijdens het wandelen... met het drinken en met de thermoregulatie. Dit zijn eigenlijk de masselaars. Hè? Want je hebt in het leven, als het gaat over oud worden... masselaars en pechvogels. Waar dat precies aan ligt, dat weet niemand. Maar ik denk dat als je, als je diep in de tachtig bent en je loopt nog 40 kilometer, dan behoor je wel tot de masselaars. Ja, dat is een van de dingen die wij uh, die wij willen gaan onderzoeken. Je zou kunnen zeggen, ja, geluk is een factor, hè, masselaar. Maar uh, de aspecten die wij vooral willen gaan onderzoeken, nu is gedrag. Dus wat hebben deze mensen nou in hun leven gedaan? en zou dat bij hebben kunnen dragen aan het feit... dat ze nu nog steeds uh, zo'n Vedaagse kunnen wandelen. Dus ik uh, ben heel benieuwd, hebben ze bijvoorbeeld wel of niet gerookt? Hebben ze wel of geen overgewicht? Uh, wat hebben ze voor beroep gedaan of hebben ze veel bewogen? En uh, we willen ook met name kijken naar het genetisch aspect... en dan doen we door... Uh, drie generaties te nemen. Dus van die 80-plussers kijken we ook naar de zoon-dochter en de kleinzoon-kleindochter. En dan kijken we met name naar risicofactoren. Dus hebben ze hoge bloeddruk in de familie, is er uh, overgewicht in de familie, hoog cholesterol. Uh, noem maar op. En, en ook te kijken wat, het wat is het gedrag, of wat is het patroon van gedrag in families. En op die manier proberen wij een, een, een stukje van de puzzel van het succesvol voor ouderen op te lossen. En, ja, ik hoop dat het toch iets meer is dan alleen, alleen mazzel. Natuurlijk moet je geluk hebben. Want als je perfecte genen hebt en je komt onder de trein... dan heb je aan die genen verder ook niks. Maar, um, maar ja, perfecte ik... genen is ook al een vorm van geluk. Je kunt ja. ze niet uitkiezen. Nee, ja, nee, dat klopt. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Maar, maar de vraag is natuurlijk wel... wat, wat is een stukje genen en wat is het stukje gedrag? Dus als je perfecte ja. genen hebt en je, je, je, zit, je zit je hele leven op de bank... en je, je, je, je hebt zwaar overgewicht uh, en je rookt... word je dan toch tachtig. Nou, dan loop je in ieder geval niet de Vierdaagse, want dat, dat ga je dan ook niet meer doen. Maar, uh, dus dat is nog wel de vraag. En da, da, daar hopen wij in, in, in elk geval een, een, een begin mee te maken. Maar in een Mercedes kan je iets wilder rijden dan in een Renault 4. Dus met andere woorden, als je goede genen hebt... dan kun je misschien wat meer een stootje hebben... dan wanneer je al wat zwakker gebouwd bent. Ja, ja dat is zeker zo. Dus, ja, het zou best wel zo kunnen zijn dat we strakjes zien dat die families dat die eigenlijk uh, over de generaties heen het eigenlijk heel erg goed doen. En dat zou echt pleiten voor nou dat er toch een duidelijk genetisch aspect is. Maar het kan ook best zijn dat je toch ziet dat die 80-plussers die nu wandelen... dat we daarvan horen, ja, maar ik ben mijn hele leven al actief. En ik heb altijd al dit en dat en en zo, zo, zo gedaan. Ik heb nooit gerookt. Ik weet het niet, hoor. Maar dat, uh, dat zou ik graag een kunnen keer komen, komen vertellen. En een ander verhaal wat je daar vaak over hoort... is dat je um, oud de prijs betaalt voor wat je jong doet... En, en dat is natuurlijk een beetje gemeen van uh, de natuur. Dus dat, dat, dat al die avonden doorzakken als je jong bent, dat, dat er dan aan het eind van je leven iets, iets vanaf gaat. Ja, dat is het grote misverstand. Mensen denken dat bij verouderen, denken veel mensen dat dat begint zeg maar zo met 65. Maar uh, ik zeg ook altijd fysiologisch verouderen, en dat is precies waar u ook op doelt, dat begint eigenlijk vanaf de conceptie. En, en eigenlijk vanaf dat moment uh, begint de veroudering. Dus inderdaad, wat je in je jonge leven doet... bepaalt hoe je later, uh, hoe gezond en hoe uh, goed je later oud wordt. En dat is meteen ook de moeilijkheid. Want als je, als je jong bent, ja, waar veel van is, daar ben je niet zo zuinig op. Dus, dus jongeren die gaan roken, die, die, die gaan experimenteren met drugs en drank... en lange nachten en, en dat soort dingen. Maar ja, vertel ze maar, daar krijg je later spijt van. Ja, straks als je 80 bent kun je geen vierdaags je lopen. Ik weet ook niet of ja. dat dan... Ik wil ja, je wil de brommen rijden. Ja, nee, maar goed, we, we hopen toch met dit soort onderzoek... Op, ook op een hele uh, inzichtelijke manier... Uh, te kunnen laten zien hoe je, hoe je toch uh, niet alleen oud wordt... maar vooral ook gezond oud kunt worden. Die onderzoeken die jullie al lang doen bij uh, de Vierdaags... doen jullie die inmiddels ook al bij andere sportevenementen... waar het er misschien wat heftiger aan toe gaat. Want bij, bij Vierdaags heb je dan twee graden temperatuurstijging. maar. Ik kan me voorstellen dat het na een marathon bijvoorbeeld wat meer is. Ja, we hebben die onderzoeken gedaan uh, onder andere bij de uh, Marathon van Eindhoven. Maar ook uh, herhaaldelijk al bij de heuvelloop in Nijmegen. Dat is een wedstrijd over 15 kilometer. En wat je dan inderdaad ziet, en die 7 heuvelloop is daar een heel mooi voorbeeld van... wat je dan inderdaad ziet is dat daar uh, die thermoregulatie totaal anders gaat. 15 kilometer hardlopen, dat doe je zo ongeveer gemiddeld een uur, anderhalf uur over... En wat wij daar zien, daar doen ook zo'n 25.000 mensen mee... dat 15 procent van die mensen, dus dan heb je toch 4.000 5.000 mensen... die komt met een temperatuur boven de 40 graden over de finish. Dus een lichaamstemperatuur die normaal 37 graden is... die is dan 40, 40,5, 41. En als we weten dat bij 42 graden een mens komt te overlijden... dan, dan zie je dat die marge dat die heel klein aan het worden is. Dus dat is, dat is iets waar we eigenlijk nog weinig van weten. We hadden het ook absoluut niet verwacht... dat, dat, in, in, in, dat, dat, dat er zoveel mensen met zo'n hoge temperatuur uh, uh, over de finish komen... Daarbij is het ook nog zo dat deze wedstrijd half november gehouden wordt. Dus het is ook helemaal niet warm. Um, en desalniettemin zie je dus uh, veel mensen met een hoge lichaamstemperatuur. Ja, en dat is echt iets waar we verder in willen duiken. Uh, wat betekent dit? Wat doet het lichaam als het echt een bepaalde grens bereikt? Dat weten we wel een heel klein beetje, maar dat we daar toch veel meer, uh, veel meer vanaf weten. Dat klinkt ook wel gevaarlijk, inderdaad. We bedoel, sporten, dat is allemaal heel goed en bewegen is heel goed. Maar je kunt het kennelijk ook wel overdrijven. Ja, het kan, het kan, het kan dus zo zijn dat de lichaamstemperatuur te hoog op gaat lopen. En, en meestal is het zo dat het lichaam dan echt gewoon letterlijk uh, ermee ophoudt. En dat iemand onwel wordt. En op het moment dat je onwel wordt en je stopt met lopen. stoppen je spieren ook met die warmteproductie. Dus die belangrijkste bron van warmteproductie heb je dan uitgeschakeld. Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds met die gevaarlijk hoge temperatuur zit. Ik heb ook gehoord vandaag, uh, bij, bij wedstrijden die vandaag gehouden werden... dat daar ook heel veel mensen onwel geworden zijn. En dat is toch wat er gebeurt. En zeker als mensen nog niet aan de warmte gewend zijn... dan zie je dat dit soort uh, fenomenen meer optreden. En dan pakken ze daarna een koud biertje. Dat lijkt me ook niet verstandig. Nou, dat biertje niet. Iets kouds wel. Uh, koud biertje niet, want een, een biertje geeft nog eens een keer extra vaatverwijding. Ik denk ook niet dat mensen die echt uh, uh, met dit soort hoge temperaturen... maar of die, die niet lekker of onwel geworden zijn, dat die een koud biertje pakken. Het belangrijkste is wel bij dit soort mensen om ze te koelen. Dus hoe meer je koelt, hoe beter. Dus dat is wel echt de, de strategie. Ja. Veel succes met uh, de vierdaagse en het uh, onderzoek. Maria Hopman, dank. Hoogleraar Integratie, Fysiologie, Integratieve Fysiologie aan het UMC Sint-Radboud. Hartelijk dank. Dank u wel. In de rubriek Post kunt u terecht met een vraag. Iets wat u altijd al heeft willen weten, maar nooit het antwoord op kon vinden. En de vraag van deze week komt van Alexander Forest. Goedenavond. Ah ja, goedenavond. Of moet ik Forrest zeggen? Ah ja, Forrest. Ik ben Engels-Canadees, dus het is een Engels van naam. En daar ging de vraag ook over. Hè? Kun je de vraag herhalen? Ja, het ging eigenlijk over accenten. Want uh, soms als ik Nederlands spreek, dan heb ik geen accent. En soms wel. Dus waarom hebben mensen eigenlijk verschillende accenten? En waarom kunnen ze niet heel makkelijk uh, iemand anders accent gewoon overnemen? Dus bijvoorbeeld ja, mensen die bijvoorbeeld van Indiaanse afkomst komen... Dat geen Nederlands of Engels met een Nederlands of Engels accent kunnen spreken. Of dat ik bijvoorbeeld geen perfect Nederlands accent kan uitspreken, zeg maar. Op een wetenschappelijk uh, manier. Ja, Mirjam Broersma hebben we aan de telefoon. Zij is van het Center for Language Studies van de Radboud Universiteit. Goedenavond. Ja, goedenavond. Waarom is dat zo moeilijk om een accent te verliezen? Ja, dat is inderdaad heel moeilijk. Het is een van de uh, moeilijkste dingen bij leren spreken van een tweede taal. Hè. Um, het is. Um... Uh, vrijwel onmogelijk om een accent helemaal kwijt te raken... als je een taal pas op latere leeftijd hebt geleerd. We zeggen meestal na de puberteit, En dat is moeilijker dan bijvoorbeeld het leren van woorden... en zinvolgorde en verbuigingen. Uh, het effect van die moedertaal blijft heel lang merkbaar. En dat heeft eigenlijk uh, twee oorzaken. Uh, in de eerste plaats horen we zelf niet goed wat we verkeerd doen... in de uitspraak van een tweede taal. En ten tweede, als we dat wel in de gaten hebben, wat we verkeerd doen... dan is het nog steeds heel moeilijk om dat bij te sturen. Um, dus ja, waarom is het zo moeilijk om te horen wat we verkeerd doen? Um, dat komt eigenlijk doordat we alle talen blijven horen door het raamwerk van de moedertaal heen. Uh, en dat raamwerk dat bestaat uit de, de spraakcategorieën, dus de, de, de klanken van onze moedertaal. Dus eigenlijk stoppen we alle spraakklanken die we horen in categorieën. Bijvoorbeeld we zeggen dit is een T, dat is een D. En de verschillen tussen die categorieën, T en D, kunnen we heel goed horen. Maar als ik twintig keer T, T, T, T, T zeg dan verschillen die klanken ook allemaal van elkaar. Maar die verschillen kunnen we helemaal niet goed horen. Um, dus we horen de verschillen tussen twee categorieën, T en D, heel goed. Maar de verschillen tussen klanken binnen die categorie, T, T, T, kunnen we heel slecht horen. En, en, dat is... en zelfs als je het dan zou horen, als je dan helemaal door hebt hoe het beter mm -hmm. zou kunnen... dan lukt het nog niet om het ook daadwerkelijk te doen. Waarom is dat dan zo moeilijk? Ja, dat is heel lastig um, uh, en dat komt eigenlijk door de complexiteit van de spraakklanken. Dus um, bij het uitspreken van klanken spelen er allerlei fysieke processen een rol. En dat zijn processen waar we ons helemaal niet van bewust zijn. Dus um, een voorbeeldje, als je de Nederlandse thee nou vergelijkt met de Engelse thee... dan is die Engelse thee veel meer aangeblazen, geaspireerd. Dus dan heb je meer... <tuh> Ik overdrijf een beetje. Uh, maar dat is een, uh, een belangrijk verschil. En dat verschil zit hem in een heel subtiel detail... Um, namelijk in het precieze moment waarop je stembanden gaan trillen, nadat je je mond hebt opengedaan. Dus dat is behoorlijk subtiel en um, zo zijn er nog veel meer belangrijke details, bijvoorbeeld uh, hoeveel luchtdruk je creëert in je mond, in de precieze stand van je tong, de stand van je gehemelte. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar we ons tijdens het spreken helemaal niet van bewust zijn en die ook heel moeilijk zijn bij te sturen, maar die wel degelijk tot een heel sterk accent kunnen leiden. Dankjewel Mirjam Broersma en uh, Alexander Voorst. Ook dank voor de vraag. En uh, dat accent, eigenlijk moet je het helemaal niet kwijtraken. Volgens mij vinden de meeste mensen in Nederland dat juist heel uh, charmant. Ja, dat zag ik ook wel heel graag. Nou, dankjewel voor de vraag en ook dank voor het uh, antwoord. En wie ook een vraag heeft, die kan mailen naar labyrinthradio.nl. We gaan het hebben over ochtendmensen en avondmensen en dagdieren en nachtdieren. Want de meeste zoogdieren leven tegenwoordig overdag. Maar er is dus een tijd geweest dat alle zoogdieren tijdelijk nachtdieren zijn geweest. En de restanten van die periode dragen we nog altijd met ons mee in de genen. Althans, dat is de nieuwe theorie van onder andere Menno Gerkema, hoogleraar chronobiologie in Groningen. Hij doet onderzoek naar de biologische klokken van verschillende zoogdieren. Goedenavond. Goedenavond. Voor we beginnen over uh, de zoogdieren vroeger, wat is eigenlijk een, een bioritme? Wat maakt dat iemand een bioritme heeft? Ja, we hebben het het liefst over biologisch ritme. Om ons niet te verwarren met allerlei, uh, zeg maar, pseudo-wetenschap. Biologische ritmes het zijn ritmes die opgelegd worden door onze biologische klok. Die uh, alle levende organismen hebben. En wij zoogdieren hebben allemaal een biologische klok. Uh, onderin de hersenen zitten die uh, in principe ons hele. Doen en laten aanstuurt. Die, zowel ons gedrag als de fysiologie staan onder stevige invloed van die uh, inwendige klok, die op zich dan weer bijgesteld wordt door het licht en donker van buiten. Dus dat maakt dat ieder beestje op een gegeven moment opstaat, op een gegeven moment weer gaat slapen en, en een uh, hoogte en een dieptepunt van energie heeft. Bijvoorbeeld, en nog belangrijker dat het lichaam ook voorbereid wordt op die acties. U, uh, voordat u opstaat is uw spijsverteringssysteem al in actie gekomen. Beginnen de enzymen al uh, in actie te komen. Dus uh, die bereiden uw ontbijt al voor terwijl u uh, nog dacht dat u not, net aan het slapen was. Dan moet er dus ooit een tijd zijn geweest, lang, lang, lang geleden... dat de zoogdieren van dagdieren ineens nachtdieren werden. En daarna weer terug. Waarom deden ze dat? Nou, het verhaal gaat, en dat is letterlijk het leuke van, van dit, van dit uh, artikel... en van dit soort denken en werken aan dit soort problemen... het verhaal gaat dat wij door de dinosauriërs uh, de nacht in zijn gedrongen. En het komt erop neer dat wij afstammen natuurlijk uh, als zoogdieren van reptielen. En onze verre voorouders waren waarschijnlijk inderdaad uh, dagactief. Die dinosauriërs die waren oppermachtig machtig in die tijd... en uh, uh, waren heel divers in allerlei soorten. Uh, en die hebben ons arme zoogdieren uh, maar één optie gelaten... als creepy kleine insectenetende etende beestjes uh, in de nacht ons voor te bewegen. En op die manier hebben we het gered als zoogdieren. Want overdag werden we gewoon opgegeten... dus dan moest je maar s'nachts uh, gaan jagen als de dino sliep. Precies, want die dino's die hadden het probleem dat ze uh, niet zo goed s'nachts konden opereren. Die waren erg afhankelijk van bijvoorbeeld de zon om op te warmen. Het waren beesten die dus geen endothermie hadden, die geen energiecentrales hadden om ze door de nacht te jagen. Uh, de, sommige dinosauriërs hebben dat later wel ontwikkeld, maar in die tijd dat dit zich allemaal afspeelde... is het idee dat uh, de dinosauriërs dus echt voor de dag moesten kiezen. Ja, en daarmee bleef voor ons gelukkig nog een optie over. Hoe kon je dat ooit terugvinden, dat de vroege zoogdieren overdag en later s'nachts leefden? Ja, dat is, dat is uh, natuurlijk niet zonder meer te halen uit die, dat verhaal van die, van die boze dinosauriërs en uh, wij arme zoogdiertjes. Die, die paleo-ecologie zal waarschijnlijk en helaas altijd wel een beetje een, uh, een storytelling verhaal zijn... Maar het aardige is dat we nu heel veel evidentie hebben... dat we echt de nacht gedwongen zijn doordat we gezien hebben... dat uh, met name de zoogdieren met een navelstreng, de placentale zoogdieren... heel veel eigenschappen verloren hebben die dagactieve dieren hebben. Uh, de meeste zoogdieren kunnen geen kleuren zien. Wij primaten, mensen en apen, hebben dat heel laat in de evolutie weer terugveroverd, Maar de meeste zoogdieren kunnen geen kleuren zien. Um, wij missen allerlei eigenschappen om uh, met hoge lichtintensiteiten om te gaan. En we hebben bijvoorbeeld ook, uh, zijn we kwijtgeraakt, beschermingssystemen tegen UV-licht. Te tegen ultraviolet-licht. Uh, als nachtdieren hadden we dat niet nodig. En systemen die niet nodig zijn, daar wordt in de evolutie vaak uh, korte metten meegemaakt. Die zijn duur om te onderhouden. Als er geen selectiedruk op is, dan verdwijnen die. En we zijn dus heel veel van die die dagdier eigenschappen kwijtgeraakt. Nou, als je dat nou allemaal op een rijtje zet, en dat hebben we in dit artikel gedaan, vind je eigenlijk heel veel evidentie dat het echt zo is dat die, althans die placentale zoogdieren, echt in de nacht gedrongen zijn, heel lang, en dat ze pas heel laat, toen die dinosauriërs. Uh vertrokken waren van, aarde, van de aarde... dat ze toen heel geleidelijk aan weer af en toe de dag hebben veroverd. Dus we hebben ons aangepast aan de nacht, althans we, de zoogdieren... en later weer aan de dag, maar nooit meer helemaal terug aangepast aan de dag. Dus we missen eigenlijk eigenschappen die je wel zou willen hebben... als je overdag leeft. Ja, zeker. En een van de meest dramatische is, het, is dat beschermingssysteem tegen ultraviolet licht. Het zijn zogenaamde fotoliases. Dat zijn enzymsystemen die schade aan ons erfelijk materiaal, aan het DNA, heel snel kunnen repareren. Dat hebben vogels, dat hebben reptielen. En wij placentale zoogdieren hier missen dat. En dat is een van de fatale uh, gevolgen van die geschiedenis. Dat we extreem gevoelig zijn voor ultraviolette schade. En daar krijgen we dus huidkanker van en allerlei andere aandoeningen. Bijvoorbeeld, ja, het heeft, daar betalen we echt een hoge prijs voor. Maar er zijn ook uh, dieren die een bepaalde eigenschap wel terug hebben gekregen... en anderen die het niet hebben, zoals wij wel kleuren zien en anderen niet. Dus kennelijk zijn sommige diersoorten aan, aan deze val ontsnapt. Nou, die hebben in feite uh, de, de, de evolutie is uh, vaak heel grillig in zijn patronen. Um, die hebben toch weer uh, uh, op uh, lichtgevoelige uh, pigmenten ontwikkeld die het ons mogelijk maakten om, uh, om overdag te leven. Het idee daarachter is uh, dat met name het onderscheid uh, in, in verschillende groenkleuren en, en uh, kleuren rood van bessen, heel belangrijk geweest zijn in het overleven van die primaten. Um, en ja, Een kleine, kleine verandering in, uh, in de samenstelling van obsines... maakt het dan toch weer mogelijk om um zo'n nieuw, duur obsinesysteem erbij te pakken. Maar ja, zoals gezegd, onze hond en onze kat die hebben een vrij uh, treurig, kleurloos leven. Dat is een beetje een blauw-groen perspectief wat die hebben. Uh, en dat geldt voor heel veel, eigenlijk voor haast alle uh, placentale zoogdieren. Behalve de, de primaten. En u heeft ook onderzoek gedaan aan buideldieren. Die, die leven s'nachts, maar die zien wel weer... Kleuren. Dus, dus dat is eigenlijk ja. ook weer een, een apart geval. Zeker, dat is eigenlijk een van. Uh, zo ben ik ook in het hele onderzoeksverhaal uh, betrokken. Ben ik daarin betrokken geraakt? Een vraag van Australische collega's. Het ging over de Fat Tail dunnart, een, uh, een heel klein, uh, 10, 15 gram zwaar buidelmuisje. Een uh, furieuze jager van schorpioenen en uh, uh, andere giftige uh, orthopoden. Die geheten werd door de ecologen alleen maar in de nacht actief te zijn. Maar via gedragstest en via tests zijn ze erachter gekomen... dat die beesten wel kleuren konden zien. Nou, dat was mijn, de vraag die ik voorgelegd gekregen. Kan je daar een verhaal aan maken? Want beesten die alleen nacht actief zijn... We hebben uitgebreid veldonderzoek gedaan in Australië. Ik heb een kolonie van die dieren in, in ons laboratorium in Groningen gehad. En wat we hebben uitgevonden is dat het volslagen opportunisten zijn. Het zijn dieren die leven aan de grens van zoutwoestijnen in Australië. Een hele lage prooidichtheid. Ze moeten 10 kilometer per nacht lopen om aan een voer te komen... En we hebben proefjes gedaan. Je laat overdag een heel klein insectje stiekem in de bak los. En dat beest ligt stevig te slapen, denk je. Maar binnen een, een seconde heeft hij dat insectje te pakken. Dus elke voedselmogelijkheid moeten die beesten gebruiken. Waarschijnlijk is dat de achtergrond dat die beesten inderdaad over een fabuleus kleurensysteem beschikken. Maar goed, het, het buideldier is dus eigenlijk aangepast aan zowel de dag als de nacht. Maar, maar de mens is dus eigenlijk aan geen van beide optimaal aangepast. Wij, wij hebben hoe dan ook nadelen. Ja, nou ja dat is dat, wij dragen altijd het evolutionaire verleden met ons mee. En heel soms uh, is er weer een, een, zo'n twist, zoals met het kleuren zien. Maar heel vaak lukt het niet om die ballast uh, werkelijk kwijt te raken. Dus daar heeft u gelijk aan. Uh, er zijn, en er zijn nu meerdere van die buideldieren... Die inderdaad uh, uh, dat kleuren zien vermogen hebben. Uh, het is heel interessant dat er ook een buideldier uh, in, wat in Noord-Amerika leeft, de possum, die heeft die systemen. Dus het ziet er naar uit dat de buideldieren een andere geschiedenis hebben dan de placentale zoogdieren. Voor de mensen, wat zouden we hiervan kunnen leren? Want, want er wordt heel veel onderzoek gedaan aan de biologische klok... en er zijn ook heel veel mensen die uh, vechten een beetje tegen de biologische klok... Door, uh, door werk bijvoorbeeld, of hobby's, omdat ze dan liever s'nachts uh, leven. Kunnen we daar iets van leren, van dit soort uh, uh, spittingen in het verleden? Nou, ik denk dat we zeg maar wel kunnen leren waar, waar onze be beperkingen liggen. Uh, die timing van activiteit... Uh... Dat is een, eerlijk gezegd is dat een hot item. We leven in zo'n 24-uursmaatschappij. Uh, ploegendienst op grote schaal. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland alleen al. Dat levert heel veel problemen op. En eerlijk gezegd uh, zijn dat problemen... waar we niet zo makkelijk wat aan kunnen doen. Um, waar we inmiddels achter zijn... is dat er dus een groot verschil is bij mensen... tussen vroege types en late types. Dat we dat serieus moeten nemen. Dat is een biologische eigenschap. Uh, dus daar moet je eigenlijk niet proberen... Uh, door, door arbeidsomstandigheden op te leggen aan een, uh, een laat type... om die te dwingen vroeg op te gaan. Dat, dat betekent dat je voortdurend stress veroorzaakt. Dat soort zaken kunnen we leren... Dat systeem dat hebben we niet en dat zijn we kwijt. Heel misschien lukt het wel om, als we die buidelsdiersystemen beter gaan bestuderen... om toch te kijken of in de vorm van therapieontwikkeling, uh, uh, medicatieontwikkeling... dat we daar toch nog iets van kunnen leren. En uh, ja, die toch wel heel funeste gevolgen van UV-licht uh, een beetje kunnen milder, milder kunnen maken. Ja, u noemde de ochtend- en avondmensen. Ik denk altijd dat de ochtendmensen gewoon alles al bepaalden... terwijl de avondmensen nog sliepen en we daarom een ochtend zijn hebben gekregen en iedereen om negen uur op kantoor moet zijn. Zou je daar een pil voor kunnen ontwerpen? Mensen die, die slecht uit bed komen, ochtends, dat je die een pilletje geeft... om, om het bio, uh, biologisch ritme wat aan te passen. Um, ja, het zou he misschien wel kunnen. Je kan misschien met, uh, met heel gericht melatonine geven in de avond op een iets andere timing. Kan je wel iets misschien aan, uh, daaraan schuiven. Uh, Simpeler lijkt het om met lichtbehandeling te werken. Uh, er zijn uh, experimenten gedaan met lichttoediening terwijl mensen nog slapen. Uh, dat licht dringt de oogleden door. En je activeert mensen eerder door dat licht wat ze dus in een laat stadium van de slaap toch uh, direct ontvangen. Ik zit eerder in, in die richting te denken. Maar aan de andere kant moeten wij ons ook toch een beetje meer gaan realiseren... die biologie die stelt zijn beperkingen. En hou liever toch rekening met verschillen tussen de mensen die er zijn. Waarom moet iedereen, en zeker bijvoorbeeld studenten... waarom moeten die zo vroeg beginnen? Terwijl je weet dat hun cognitieve vermogens vroeg in de ochtend echt uh, slecht zijn. Uh, die jong uh, uh, adolescenten, zoals dat heet, uh, mensen van ongeveer 20 jaar... dat zijn extreem late chronotypes. Er zit dus ook nog een leeftijdscomponent in... Uh, later in het leven wordt dat wel weer beter. Maar ik geef nooit college voor, uh, voor tien uur s ochtends... omdat ik weet dat dat uh, weinig zinvol is. Dus ik probeer toch een beetje meer rekening te houden met de biologie... dan omgekeerd ons te dwingen ons aan te passen aan uh, sociaal opgelegde systemen. Er was ook onderzoek van een paar jaar geleden... volgens mij onderzoek ook uit uw vakgroep... dat, uh, dat het ook wat te maken heeft met gezond leven. Dat, dat mensen die veel s'nachts werken of s'nachts leven... gewoon minder goed te eten krijgen... omdat de groenteboer nou eenmaal vroeg dicht gaat. Ja, dat klopt. Het is, eerlijk gezegd, dat, dat verbaast me al jaren. Met die enorme aantallen ploegendienstwerkers die we voor een deel absoluut nodig hebben. Denkt u maar aan gezondheidszorg. Uh, de voorzieningen voor mensen die in de nacht werken zijn, zijn bedroevend. Uh, er is geen, enkel, uh, geen enkele voorziening voor gezond goed voedsel haast in, de, in die, al die bedrijven. Uh, en we hebben een probleem omdat ons spijsverteringssysteem... bijvoorbeeld er echt niet op is ingesteld om midden in de nacht te functioneren. Aan de andere kant, als je s'nachts werkt, heb je wel energie nodig. Kortom, daar moet je proberen uh, ja, een beetje tussendoor te sluipen... tussen wat het lichaam niet aan kan, wat we eigenlijk wel willen. Uh, en je moet eens dus kijken of je hele slimme protocollen kan opstellen... om met een licht dieet mensen toch genoeg energie te geven... om, om er door de nacht te komen. Het blijft gewoon zo dat uh, voor de meeste mensen geld dat uh, in de nacht werken uh, ja, uiteindelijk uh, toch niet, uh, nog niet gezond is. Menno Gerkema, hartelijk dank en heel veel succes met uh, het verdere onderzoek naar de chronobiologie. En het artikel staat in Proceedings of the Royal Society B. Hartelijk dank. Graag gedaan. Aanstaande dinsdag 9 juli viert Zuid-Soedan dat het twee jaar geleden onafhankelijk werd. Die onafhankelijkheid kwam na een jarenlange bloedige oorlog tegen het bewind in Noord-Soedan. En toen kwam het. Hoe sticht je eigenlijk een nieuw land? Lotje de Vries van de Radboud Universiteit deed lange tijd onderzoek in Zuid-Soedan. En is net terug in Nederland. Hartelijk uh, welkom. Ja, dat is een goede vraag. Hoe sticht je eigenlijk een, een, een nieuw land? Dat... Uh, gebeurt ook niet meer zo vaak natuurlijk dat er een nieuw land komt. Nee, dat klopt. Dat is een vrij uitzonderlijke situatie. En je zou kunnen zeggen dat het uh, begint met een uh, volkslied en een, uh, en een vlag... zoals je al uh, aankondigde in het begin. Uh, nou had uh, deze rebellenbeweging die die onafhankelijkheid uh, heeft bewerkstelligd... had al een, uh, een lied niet, maar wel in ieder geval een vlag en allerlei leuzen. Uh, dus op een bepaalde manier uh, bestond het idee van Zuid-Soedan als natie... al enige tijd voordat het twee jaar geleden dan onafhankelijk werd... Uh, maar inderdaad, uh, Zuid-Soedan heeft al vanaf eigenlijk dat Soedan als land onafhankelijk werd in 1955 geprobeerd uh, tegen zijn eigen marginalisatie te vechten. En uiteindelijk is de laatste oorlog van 1983 tot 2005 gevochten. En toen ontstond er een interimperiode van zes jaar waarin uh, de rebellen zich mochten omvormen naar een overheid en een leger en een politieke partij. En toen zijn ze gaan proberen om er... Uh, een echt land van te maken. En dat is uiteindelijk twee jaar geleden gelukt, zou je kunnen zeggen. Dus de rebellen zijn nu uh, de heersers? Dat zijn de machthebbers ja, eigenlijk? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, Ze zijn uh, gepromoveerd en internationaal erkend nu... als, uh, als de leiding en de, uh, de, de government van, uh, van Zuid-Soedan. Dan is dat interessant voor een, voor een wetenschapper om te gaan kijken... ja, een, er wordt een land opgericht. Hoe, hoe gaat dat? Hoe, hoe ben je te werk gegaan? Uh, nou, mijn onderzoek uh, heb ik uitgevoerd tussen 2008 en 2012. Uh, mijn veldwerk ronde ik af voordat zuid Soedan. Uh, echt onafhankelijk werd. En ik keek eigenlijk naar hoe uh, de, de, de proces van staatsvorming... in de dagelijkse praktijk zich uit onderhandelde. Dus wie maakte er op de grens met Congo en Oeganda nou eigenlijk de dienst uit? Uh, op basis van wat voor soort claims van autoriteit uh, konden mensen de gr grens passeren? Wie gedroeg zich belangrijker dan de anderen? En eigenlijk uh, wilde ik daarmee kijken naar in hoeverre Zuid-Soedan al een soort van statelijk was, dus die rebellen uh, die dus nu uh, het officiële regering zijn gaan uh, vormen, die waren eigenlijk al, die hadden de autoriteit al. Uh, dus het idee dat Zuid-Sudan nieuw uh, een nieuw onafhankelijk land is, uh, dat ging ik eigenlijk, uh, dat wilde ik eigenlijk nuanceren. Eigenlijk. Dat hoe, was hoe komen er regels? Hoe, hoe komt er orde? En hoe komen er uh, nou ja, bureaucraten, heersers, uh, dat soort dingen? Ja. Dan ga je daar naartoe. Je hebt dat gebied gekozen, daar langs die, langs die grens. Ja. Met, met uh, Congo en Oeganda. En dan? Dan, dan zit je daar... Ja. Aantekeningen maken, rondkijken, <laughs> vragen stellen. Aan wie? Uh, ja, ik had een... Uh, um, nou, ik had... In eerste instantie het idee om te richten op een soort van conflictje. wat er in plaats had gevonden met Congo. Daarom had ik een bepaald dorpje uitgezocht. Het dorpje is heel interessant, want de ene kant van de weg is Congo. en de andere kant van de weg is Zuid-Soedan. Dus eigenlijk bevind je je in twee naties, zou je kunnen zeggen. Ja, het was een grenspost. En die Congolezen en die Zuid-Soedanezen. die konden niet zo heel goed met elkaar door de bocht. Dus ik dacht, dat is leuk, dan kan ik goed kijken naar. naar de manier waarop die Zuid-Soedanezen. hun autoriteit doen gelden tegen over de Congolezen en tegenover elkaar. Dus ik wilde dat incident als uh, vertrekpunt nemen. Maar ik had een beetje onderschat in hoeverre de grens een gevoelig thema is voor die jongens die daar de dienst uitmaken. En zij zijn allemaal ex-rebellen en ze vinden... Uh, ze zijn daar allemaal voor de veiligheid van Zuid-Soedan, wat toen nog dus nog niet eens een onafhankelijk uh, land was. Uh, en uh, Eigenlijk liep dat een beetje vast, zeg maar. Ik wilde graag interviews doen. Ik ben socioloog of antropoloog, dus ik doe hele informele interviews, gesprekken. Maar men wilde eigenlijk gewoon helemaal niet mijn vragen beantwoorden. Dus uiteindelijk heb ik een soort van slag gemaakt in mijn uh, methode... en ben ik vooral gewoon gaan zitten... En meekijken. En die jongens die zaten daar maar is ook dat, maar. is dat niet gevaarlijk als, als blonde vrouw alleen met een notitieblok tussen gewapende jongens die jarenlang rebel zijn geweest en, en waar de vlam nog best makkelijk in de pan kan vliegen? Uh, nou, je moet wel goed je risico's in blijven schatten. en Daar was ik ook altijd heel drukdoende mee. Hoe, hoe doe je dat, je risico's inschatten? Uh, nou, zorgen dat mensen op de hoogte zijn uh, waar je bent. kijken of je informatie kan krijgen waar je heen gaat. Er was één uh, ontwikkelingsorganisatie die zo vriendelijk was om mij uh, uh, in een tent te geven. Zij, hadden, zij waren daar bezig met het, uh, mijnen, het opruimen van landmijnen in, uh, in datzelfde dorp. En die waren, we hadden een heel tentenkamp met uh, vrouwelijke D-miners, zoals dat dan heet. Daar mocht ik in een tent uh, wonen. Dat was uh, relatief heel veilig, zeker in het begin. Later logeer ik dan in een hotelletje En... En uh, ik ben gewoon geprobeerd. Ik heb geprobeerd om uh, uh, bevriend te raken met die jongens die daar de baas waren. En inderdaad dronken die ook wel eens een biertje s ochtends, uh, vroeg, en dat ging dan zo door. Dus het was niet altijd even vriendelijk, maar uh, geen slechte ervaringen. Nee, geen slechte ervaringen. Zou je kunnen zeggen dat uh, uiteindelijk een, een staat wordt gevormd volgens de wetten van de Bush? Oud rebellen worden bureaucraten en dan geld, gelden gewoon de rebellenregels? Ja, zo, dat is, uh, zo zou je min of meer de conclusie van mijn proefschrift uh, kunnen samenvatten. Ik zou het zelf iets wetenschappelijker uh, proberen te formuleren... maar het komt het een beetje op neer. Uh, en het interessante is dat de internationale gemeenschap... is natuurlijk heel erg groots aanwezig in Juba... en is bezig met de regelgeving. En men vormt een, een anticorruptiecommissie en een uh, mensenrechtencommissie... en een parlement en een voorzitter en noem maar op. Uh, maar als je lokaal gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat er aan zo'n grens... Uh, Allerlei regels gelden en ook gemaakt worden door de dagelijkse handelingen. En die voeden toch dat hele proces van staatsvorming... wat er in het centrum plaatsvindt, wat er in Juba gebeurt. Er zijn ook deskundigen die zich zorgen maken. Die zeggen de kans dat dit een burgeroorlog wordt is wel heel groot. Want er zijn veediefstallen en er wordt er wraak genomen... en dan wordt er weer geschoten. Ja, zuid soedan is uh, om te beginnen een enorm groot en in de tweede plaats een enorm divers land. Dus er zijn zeker regio's die nog heel veel instabiliteit kennen. Uh, natuurlijk is het, noorden, uh, het, het, het, het oude noorden, dus de overheid van Khartoum, uh, nog steeds uh, probeer, probeert zich nog steeds een beetje te mengen in uh, bepaalde regio's van zuid soedan Maar in het gebied waar ik onderzoek heb gedaan is het relatief rustig. Is het ook al lang, langere tijd relatief rustig. Juba, de hoofdstad, uh, is ook uh, een, een veilige, relatief veilige plek, in ieder geval, er zijn geen uh, veediefstallen meer en ook weinig uh, open conflict. Uh, maar inderdaad, het, de kans op een nieuwe uh, burgeroorlog is groot. Er zijn etnische spanningen, er zijn, uh, mensen voelen zich gemarginaliseerd. Uh, de, er is de, olie, dat is ook altijd een bron van ellende. De, ja, dat maakt ook dat er veel internationale aandacht voor is. En dat Khartoum nog steeds belangen heeft. Dus uh, wat dat betreft is het nog wel een beetje een, een risky business, zeg maar. Waarom is dit soort onderzoek zo belangrijk? Want dan, dan kun je meekijken hoe een, een land en een natie wordt gevormd. Is dat bruikbaar voor eventuele nieuwe landen... als een ander land in Afrika onafhankelijk wil worden of een ander gebied? Nou, ik denk dat Zuid-Soedan op een bepaalde manier behoorlijk geluk heeft gehad. Want dat had het nooit op eigen krachten kunnen doen. Daarvoor was, is de regio eigenlijk te veel gemarginaliseerd geweest. Er waren een aantal factoren die ervoor gezorgd hebben dat Zuid-Soedan momentum kreeg, zou je kunnen zeggen. Hè? Uh, de Amerikanen, George Bush, uh, 11 september, daar kan ik allemaal heel lang over praten. Maar in ieder geval, er zijn een aantal momenten geweest... tussen de jaren 90 en begin 2000, voordat het vreesakkoord werd gesloten... waarin dat referendum waarin de Zuid-Soedanese mochten kiezen... over zelfbeschikking werd vastgelegd. En uh, dat zal niet zo snel weer gedaan worden, denk ik. Dus er ik. komt ook niet een universele handleiding, natievorming uit voort uiteindelijk? Ik denk, het, uh, ik denk dat de internationale gemeenschap daar verder niet op zit te wachten, nee. Nee. Dank uh, voor je komst naar de studio en uh, dank ook voor... Uh het proefschrift, want er staan mooie verhalen ook in. Lotje de Vries van het centrum voor, dan moet ik het even goed zeggen, het centrum voor internationaal Analyse en management van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hartelijk dank. En dit was Labyrinth Radio voor deze week. Volgende week begint onze zomerserie, want dan is er te weinig regulier wetenschapsnieuws. Meer informatie via onze website wetenschap24.nl en u kunt ons melden labyrinthradio.wpro.nl Volgende week dus weer tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender het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 Dit is Radio 1.